9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Slecht nieuws voor uw gezondheid, want de e-sigaret is gevaarlijk... zegt het RIVM en gezondheidsklachten langs de A10... door verhoging van de maximumsnelheid daar. Hoort u straks, nu is het NOS-journaal. Door het meegens. De man die vanwege zijn huidskleur werd afgewezen... bij een sollicitatie in Arnhem, wil een schadevergoeding. In Dagblad Metro zegt hij een advocaat te zoeken... om een zaak aan te spannen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 Schippers wil onder meer internationaal afspreken... om minder antibiotica te gebruiken. Dat mensen niet zomaar toegang hebben tot antibiotica... om te zorgen dat in de veehouderij de gebruik van antibiotica... flink naar beneden gaat. En om te zorgen dat we ook in de ziekenhuizen... hygiënemaatregelen nemen. Uh, dit is een uh, onderwerp wat je echt op een breder terrein moet bestrijden. Schippers wees erop dat er inmiddels ook in Nederland... een vrouw aan een blaasontsteking is overleden... omdat antibiotica bij haar niet werkten. Meldpunt discriminatie in Amsterdam heeft bij RTL een klacht ingediend tegen Gordon. De klacht gaat over grappig bedoelde opmerkingen van Gordon tegen een Chinese kandidaat in Hollands Got Talent. De grappen schoten veel mensen in het verkeerde keelgat. 13 mensen dienden een klacht in bij het meldpunt dat daarop een brief aan RTL stuurde met het verzoek excuses aan te bieden. Meneer Gordon is daar uh, om uh, zeg maar de zangkwaliteiten van iemand te, te beoordelen en niet om meerdere grappen te maken over, uh, over de afkomst van deze meneer. RTL heeft nog niet op de brief gereageerd. Gordon vroeg de Chinese kandidaat of hij, met nummer, 39 met, of hij nummer 39 met rijst ging zingen. Daarna maakte Gordon nog een opmerking door het optreden als een supplies te omschrijven. Volgens Gordon was de Chinese kandidaat niet boos of beledigd door de grappen. Het weer is bewolkt. Soms valt er wat motregen in de loop van de dag. Wordt het droog, breekt misschien even de zon door. De temperatuur loopt op naar 7 graden in Limburg en 11 graden in het Noordwesten. Morgen opnieuw regen en later op de dag meer wind. Verkeersinformatie, John Bakker. Gaat heel langzaam nu de goede kant op. Nog wel ruim 200 kilometer file. Hij heeft ook te maken met wat aanrijdingen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Leidschendam. Daar staat inmiddels 10 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A35 vanuit Almelo naar Enschede... bij industrieterrein Twentekanaal 11 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Almelo. Daar staat bij Twentekanaal 8 kilometer file. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot 11 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Tilburg. Daar staat bij Oorschot 6 kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. Zo dadelijk gaan wij hopelijk praten met het RIVM over de elektronische sigaret die gevaarlijker zou zijn. Risicovoller dan gedacht. Blijf luisteren.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 Het is niet roken, het is, eigenlijk is het dampen. Ja, ja, niks aan de handmomentje bij de verkoper van e-sigaretten. Nou, het RIVM en de staatssecretaris denken daar heel anders over. U hoort de laatste, zo dadelijk. Ook niet goed voor de longen is wonen langs de A10. Mensen die direct aan de A10 wonen, namelijk de ringweg om Amsterdam... waar de snelheid van 80 naar 100 kilometer is verhoogd... leven door die maatregel namelijk 79 dagen korter zegt Milieudefensie, op basis van metingen van de GGD. De Milieuorganisatie gaat dit morgen inbrengen bij de rechtszaak... over de snelheidsverhoging die ze samen met de gemeente Amsterdam hebben aangespannen. Ik heb contact met Ivo Stumpen van Milieudefensie. Meneer Stumpe, goedemorgen. Goedemorgen. De metingen waar u zich nu op baseert hè, zijn gedaan door de GGD. Ja. Hoeveel vuilig is de lucht geworden sinds het weer verhogen van die maximumsnelheid? Nou, dat is 3,8 microgram stikstofdioxide bijgekomen. En dat is uh, fors meer dan wat de minister heeft voorspeld. De minister zegt van nou ja, 0,1 tot uh, 0,8 microgram zou er wel eens bij kunnen komen. En dat is dan minder dan wat auto's schoner gaan worden. Dus dan kom ik netto, uh, kom ik, zit ik nog steeds goed. Nou, dat blijkt dus gewoon niet zo te zijn. Het is echt een stuk viezer geworden. En dat heeft gewoon hele slechte negatieve gevolgen voor de, voor de bewoners die daar wonen. Want wat doet stikstofdioxide met bijvoorbeeld je longen? Dioxide is eigenlijk de, de stof die we meten om de hele cocktail aan luchtvervuiling uh, in beeld te kunnen brengen. En uh, het leidt uiteindelijk tot uh, longklachten... maar ook gewoon tot hart- en vaatziekten, kanker... laag geboortegewicht bij baby's. Allerlei dingen die je gewoon liever niet wil hebben. Mm. En, en voor wie geldt volgens u de voorspelling... dat uh, 79 dagen korte leven? Hoe nou, komt die, u daaraan? Nee, nou, Die 79 dagen zijn gebaseerd op die metingen. Dus wie uh, op dezelfde afstand woont als het meetpunt... Zeg maar, dat is vrij dicht bij de snelweg. Die heeft er het meeste last van. Woon je wat verder weg, heb je iets schonere lucht... en dan uh, zal het ook wel ietsjes meevallen. Ja, maar... als we kijken naar de woningen langs de A10, bijvoorbeeld de A10-ring West... dan zie je ja. dat die woningen allemaal um, op een bijzondere manier geprepareerd zijn. Met, met filters, uh, dubbele beglazing, ja. noem maar op. Klopt. En die filters die halen wel de grootste delen uit het fijnstof weg. Maar je wordt nou eenmaal ziek van de meest fijne delen. Dat is het vervelender. En het is natuurlijk uiteindelijk hier nu de vraag... van: is, is 44 seconden sneller rijden voor die automobilist... 79 dagen van de levensverwachting van die omwonenden waard... Daar gaat het om. Het ja, het maar goed, oh ja, in die zin gaat het erom. Ik kan me voorstellen dat um, minister Schult zegt... Van, ja, maar er worden genoeg maatregelen genomen om die mensen te beschermen. Nou, dat is dus niet zo. Want Ze worden wel ziek. En ze gaan uiteindelijk ook eerder dood hierdoor. Ondanks en, de filters die ze hebben ja, in ondanks huil. de filters. En hmm. uh, Kijk, het was daar al vies. Uh, het is er nog steeds vies. Zelfs als we teruggaan naar 80 is het ook nog steeds vies. Maar we hebben nu uitgerekend wat de gevolgen van die hoogte snelheid zijn. En wij vinden dat gewoon niet waard. Mm. En je moet gewoon heel goed kijken van wat is de prijs van zo'n maatregel. En dat heeft de minister niet gedaan. Ze heeft het verkeerd ingeschat. En de consequenties zijn erger dan wat ze heeft voorspeld. Nou ja, de minister verwijst naar het schoner worden van auto's. dat u ja. even geduld moet hebben dat we daarop moeten wachten. Ja, dat, dat gaan we nu zeggen tegen die mensen die daar wonen. Ik, ik vind dat wel een beetje... Ja. Ja. Dat, uh, dat vind ik, wij vinden het echt niet waard. U denkt dat u in dat opzicht sterk staat in die rechtszaak ja, samen met de gemeente? Zeker. Ook als we kijken naar de uitspraak van de A13 in Rotterdam. Uh, die is vorige week geweest. Daar speelde eigenlijk precies dezelfde zaak. En daar hebben de rechters heel duidelijk gezegd... het belang van de omwonenden op gezonde lucht stelt veel zwaarder dan het belang van de minister... om iets harder te kunnen laten rijden op die snelweg. En aangezien het in Amsterdam nu erger is... dan wat we in Rotterdam hebben geconstateerd... ga ik er eigenlijk ook vanuit dat de rechters in Amsterdam... morgen dezelfde conclusies zullen trekken als in, uh, in Rotterdam. Dat betekent dan dat die minister haar beslissing moet heroverwegen? Zeker, zeker. Ja, nou, het zal tijd worden. Ik ben benieuwd wat ja. het zal worden morgen. Ivo Stumpen van Milieudefensie, dank voor de toelichting. Dan naar minister Timmermans. Nederland voelt uh, wat voor een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. In de Tweede Kamer zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... dat Nederland die positie wil gebruiken om de Veiligheidsraad te hervormen. Die functioneert nog als uh, of het 1945 is, vindt hij. Sommige werelddelen zijn niet vertegenwoordigd... zoals Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië... terwijl de vijf permanente leden, u denken aan de Verenigde Staten, Rusland... bijvoorbeeld elk besluit kunnen blokkeren met een veto-recht. En dat moet echt anders. De Veiligheidsraad die bestaat nu uh, in het totaal uit, uh, uit 15 leden. Die zou uh, meer leden kunnen hebben, zeg maar, tussen de 20 en 25. Zodat de wereld beter vertegenwoordigd is. En dan zou je ook het, uh, het veto kunnen relativeren. Je zou dus bepaalde onderwerpen kunnen uitsluiten uh, van uh, veto... Uh, die nu nog wel onder veto vallen. En dat zijn hervormingen, daar wordt al heel lang over gesproken... Uh, in de Verenigde Naties. En ik zou de campagne van Nederland om lid te worden... om te worden gekozen door de VN in de Veiligheidsraad willen gebruiken... om die Verder te brengen. Er wordt al heel lang campagne gevoerd voor die agenda, maar die vijf landen met dat vetorecht, die houden dat natuurlijk tegen, want zij verliezen daarmee invloed. Ja, maar zij, er is ook wel een groeiend besef bij die landen dat de situatie zoals die nu is uh, op termijn ondermijnend is voor het VN-systeem, omdat landen dan andere wegen gaan zoeken om hun invloed te, te laten gelden. Want die invloed hebben ze gewoon, die hebben ze in toenemende mate. Maar wat schiet Nederland daarmee op? Als Nederland die plek in die veiligheidsraad zou krijgen. Want u hebt het nu over een internationaal, een mondiaal belang. Je zit vooraan uh, uh, bij alle grote internationale vraagstukken. Je praat je, je mee. Zit, je zit in de cockpit. Je, je zit in de cockpit. Je praat mee en je beslist mee over de grote vraagstukken. Da daarmee kun je dus het Nederlands buitenlands beleid uh, steviger in de VN neerzetten. U, u wilt dat veto-relativeren. Uh, is dat ook ingegeven door de ontwikkelingen rond Syrië... waarbij uh, Rusland en China langdurig uh, maatregelen van de internationale gemeenschap hebben geblokkeerd? Ja, je zult een, een methode moeten vinden waarbij je niet in de situatie terechtkomt... Uh, waarbij uh, andere landen zeggen, ja, uh, deze landen hebben een veto... dus hier kunnen we niks, uh, dus we lopen weg en we doen het buiten de VN om of de situatie die zich nu heeft voorgedaan... dat ondanks een, een, een enorme humanitaire tragedie de VN niks kon doen... omdat een paar landen een veto uh, uh, hanteerden. Dus je zult een tussenweg moeten vinden... waarbij bijvoorbeeld in een zeer ernstige humanitaire crisis, zoals in Syrië... Uh, landen niet meer de mogelijkheid hebben om in ieder geval humanitaire actie... van de kant van de Verenigde Naties te blokkeren. Uh, het kabinet heeft enige tijd geleden besloten om uh, troepen te sturen naar Mali... Is dat ook bedoeld om sympathie te kweken bij andere landen... en zo steun te krijgen voor die zetel in de Veiligheidsraad van Nederland. Door uh, het gebrek aan gezag en bestuur in landen als Mali... hebben smokkelaars, criminelen, terroristen... vrijbaan uh, door Afrika naar de Middellandse Zee... en vervolgens via bootjes uh, uh, een route naar Europa. Dus we zijn bezig met het verdedigen van onze directe veiligheidsbelangen. Dat is de reden dat het kabinet uh, graag zou willen... dat uh, Nederland deelneemt aan de MINUSMA-missie in Mali. Uh, ik zal nooit meemaken... Uh, dat ik uh, Nederlandse militairen vraag om risicovolle uh, baan uh, op zich te nemen... risicovolle taak op zich te nemen omwille van een positie in de Veiligheidsraad. Ik ga niet uh, mezelf in een situatie brengen dat ik straks tegen uh, de kinderen... de ouders, de echtgenoten van de Nederlandse militairen moet zeggen... ja, ze hebben daar wel een heel goed risico gelopen... maar ik wilde zo graag lid worden van de Veiligheidsraad. Dat gebeurt niet. Militaire missies worden hier niet wat mij betreft mee in verband gebracht. Minister Timmermans, zeer uh, overtuigd in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Nederland had vijf keer eerder een tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad. De laatste keer was 13 jaar geleden. Meer over dit uh, verhaal leest u trouwens op onze website. Moet u even naar nos.nl. .no. De verkeersinformatie. Jon Bakker, gaat het al wat beter op de weg? Ja, het gaat uh, langzaam de goede kant op. Uh, dat geldt nou niet voor de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar staat er uh, tussen Roelevarensveen en, en Leidsendam. 12 kilometer file na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Dat gaat nog wel even duren en daarom kan het verkeer richting Den Haag vanaf knooppunt Burgerveen ook omrijden via Sassenheim over de A44. Op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Hilvarenbeek en Beek en Best, 14 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de rijbaan richting Breda. Er staat bij Oorschot 6 kilometer file, ook daar zijn twee rijstroken dicht. En op de N35 vanuit Duitsland naar Almelo bij Industrieterrein Twentekanaal nog 5 km file na een ongeluk, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. 15 minuten over 9 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De e-sigaret, de elektronische sigaret, wordt het gezonde alternatief voor de sigaret genoemd. Maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, bestrijdt dat. De elektronische sigaret is een verslavend product, zo laten ze weten, dat zeer giftige stoffen kan bevatten. Ik heb contact met staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Meneer Van Rijn, fijn dat u er bent in onze uitzending. Wat vindt u van de uitkomsten van dat RIVM-onderzoek? Nou, ik neem ze serieus. Uh, kijk, uh, er zit natuurlijk een beetje een gezondheidsklima vast: dat e-sigaretten uh, gezonder zijn en veiliger zijn. Nou, dat. Het kan misschien zo zijn omdat er dus geen tabak of geen teer in zit. Uh -huh. Maar dan moeten we natuurlijk wel goed kijken welke stoffen er wel in zitten. En het RIVM zegt van ja, die kunnen ook schadelijk zijn. Dus dat wil ik heel goed laten uitzoeken. Maar ja, schadelijk. Um, ik heb gekeken wat ze schrijven daarover: mond- en keelirritatie, duizeligheid en misselijkheid. Is dat ook op lange termijn schadelijk? Weet u dat? Wat schrijft het RIVM daar verder over? Uh, het RIVM zegt dat ze de lange termijn effecten van die, daarvan nog niet uh, kennen. En uh, bevelen op dat punt ook nader onderzoek aan. En ik ga ook onmiddellijk opdracht geven om dat uh, te doen. Oké. Okay. Ja, wat er zijn er zijn ook luisteraars die hierop reageren eh, op onze uitzending via Twitter. En die zeggen bijvoorbeeld veel mensen gebruiken de elektronische sigaret voor afbouw van het werkelijke roken. En dan kan je natuurlijk afvragen wat meer schadelijk is, hè? Ja, dat, dat klopt. En, uh, kijk, uh, maar in, in Europa is een hele discussie gaande over de vraag... of die e-sigaret nou, bijvoorbeeld vergeleken moet worden met uh, nicotinepleisters. Hè. Dan is het uh, eigenlijk een soort geneesmiddel om van rook af te komen. Mm -hmm. en dat is een discussie die heel lang loopt. Maar ik vind het wel heel belangrijk om in de tussentijd wel te weten... Uh, of er of schadelijke stoffen zijn die ook gewoon de gezondheid schade kunnen doen van die e-sigaretten. Ja, maar er zit, er zit geen nicotine in die e-sigaret? Er zit uh, geen nicotine in. Uh, nou ja, dat hangt het vanaf welke e-sigaret het is. Er zijn uh, e-sigaretten met nicotine en er zijn e-sigaretten zonder nicotine. Okay. Uh, dus dat is, uh, dat is ook nog een verschil. Welke maatregelen? Waar denkt u uiteindelijk aan? Want ik kan me voorstellen dat het dan belangrijk wordt om duidelijk te vermelden wat er in die sigaretten zit en het, de gezondheidsclaim eraf te halen. Uh, precies. Ik heb, kijk, in Europa wordt nu gediscussieerd over de vraag van... is zo'n e-sigaret met nicotine... kan dat nou als een geneesmiddel worden beschouwd? Dat zijn natuurlijk hele moeilijke discussies. Die duren natuurlijk lang. Daar wil ik niet op wachten. Ik kan wel uh, op grond van de wet uh, zeg maar veiligheidseisen aan gewoon aan producten stellen. En dat vind ik wel aan de orde bij de e-sigaret. Bijvoorbeeld die nicotineampullen die erin zitten... die moeten veilig zijn voor kinderen. Er moet uh, waarschuwingen komen. Je kan kijken hoe het zit met uh, de en reclame. Dus ik wil eigenlijk zo snel mogelijk... op grond van de wet zorgen dat het uh, de productveiligheid wordt... Geborgd en vervolgens goed uitzoeken wat betekent dat betekent voor de gezondheid. Oké, okay, dus u gaat nu al aan de slag via de warenwet begrijp ik? Ik ga nu al aan de slag via de warenwet. ja. Op welke termijn? Waar moet ik dan aan denken? Uh, ik wil zo snel mogelijk een algemene maatregel van bestuur uh, in bespreking brengen. Dat zou denk ik uh, eind van dit jaar, begin volgend jaar al uh, kunnen. Is het niet handiger om dit op Europees niveau te regelen? Welke rol zou Brussel hierin kunnen spelen? Uh, ja, daar zijn we ook bezig. Maar daar speelt met name ook nog wat fundamentele discussie. Uh, namelijk kan de ECGEP en nicotine... Ja, zeg maar wat ik net zei, als een soort geneesmiddel gebruikt worden om van rook af te komen. Nou, dat moet je aan allerlei eisen voldoen. Uh, dat is een zus die heel lang duurt. En uh, ja, als er in de tussentijd discussie zou zijn over de veiligheid, wil ik dat uh, zorgen dat dat in ieder geval uh, niet aan de orde is. Oké, okay, goed. Dus aanpassen van de ware wet in ieder geval. Uh, u gaat uh, extra onderzoek laten verrichten naar de gezondheidsklachten um, mogelijk. En er zijn mensen die klagen dat de e-sigaret gebruikt wordt in ruimtes waar dat misschien niet prettig is. Bijvoorbeeld in een restaurant. Dus heb ik ook eens mensen zo'n ding op zien steken. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat is dus een beetje van uh, of de rook die uit zo'n sigaret uh, komt... of die dan uh, niet schadelijk is, uh, zoals sigarettenrook. Nou ja, en daarvan zegt het RIVM van, ja, dat weten we eigenlijk nog niet precies. Die uh, kunnen namelijk ook best wel schadelijke stoffen in zitten. Dus nou, dat ga ik dus heel goed laten uitzoeken. Want dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Want dan zou dat onder het rookverbod gaan gelden, of niet? Dan zou je moeten overwegen of zo'n sigaret uh, onder de tabakswet uh, valt. Nou, dat is ook weer lastig, want uh, er zit natuurlijk geen tabak in... dus dan moet je de tabakswet wijzigen en dat duurt... Ook wel weer lang. Mm -hmm. En ik dacht van ja, als het nou gaat om veiligheid... kunnen we daar niet op wachten. laten we eerst zorgen dat, het, uh, dat die veiligheid goed wordt geregeld. En dan kunnen we nakijken wat we verder moeten doen. Duidelijk. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Over de e-sigaret. Dank u wel. Dan door naar Robin Visser. Al veel gehoord over gevaarlijke stoffen. Nu gaat het over gevaarlijke landbouwvoertuigen en kinderen. Heb jij kinderen bij ja. je eigenlijk? Dat is natuurlijk een hele slechte combinatie. Hè? Landbouwvoertuigen en kinderen. Dat is, uh, je zou bijna kunnen zeggen in combinatie met die smalle weggetjes. Modder, slecht weer, vaak slecht zicht. Uh, vragen om problemen. Ik ben even met groep Blauw mee. Groep Blauw van meester De Haan. Goedemorgen. Goedemorgen. Twee van uw leerlingen hebben de fiets meegenomen. Hallo. Hoi. Jij hebt je fiets meegenomen en je bent nu een beetje proefkonijn. Want we staan hier naast een... Uh, een hele grote zaaimachine. Ja? Wist jij dat, dat dit, dit apparaat, wat dat doet? Nee. Hey. Uh, en we gaan nu een proefje doen met jullie fiets. Ik, uh, ben, je, ben je trots op je fiets? Uh... Wil je hem graag houden? Ja. <laughs> Moeten we even kijken of dat wel goed gaat. uitsteken. Even vragen, wat gaat u doen met die jongetjes, met die mooie fietsen? Nou, we gaan met die jongetjes gaan we een stukje fietsen. En dan rijden we met een trekker erachteraan. En we gaan ze leren dat ze veilig in de berm gaan staan. Moeten we in de berm gaan staan als jullie langskomen? Dat is wel het veiligst. We zijn natuurlijk brede machine en op een smal weggetje is dat altijd het veiligst. Wist jij dat, dat je in de bergen moest gaan staan als er... De... Ja, ja, want dat hebben we op school ook gehad. Echt waar? Ja, in het werkboekje van ons. Oh, want jullie zijn echt met een heel verkeersproject bezig, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, ga jij maar een stukje fietsen. Dan wil ik wel eens even zien hoe dat gaat. En jij erachteraan? Uh, ja. Ook oh, spannend. Zeg, oh, pas op. Wacht even, ik zit met mijn draad vast. Uh, meneer De Haan, uh, een heel project met de kinderen... om ze te leren hoe ze met machines om moeten gaan. Mm -hmm. Belangrijk, want als je naar de cijfers kijkt... jaarlijks gemiddeld 16 doden met de landbouwmachines... en 100 ernstige gewonden. dat is niet misselijk. Dat zijn een heleboel, ja, zeker. En het gebeurt ook vooral op de wegetjes hier in het platteland. De kinderen gaan hier vanaf een klein dorpje naar een iets groter dorp... en vanaf Pierceel naar Bijland. Ze komen onderweg heel veel tractoren tegen... En ja, voor de kinderen is het toch wel even uh, moeilijk, want ja, hoe ga je daar nou mee om? Ze zijn natuurlijk een dorp gewend, ze komen wel de buiten, ze zien ook de tractoren wel, maar hoe gaan ze nou om met zo'n grote machine als ze die tegenkomen? En daarom is zo'n project als dit ook uh, gewoon heel goed voor de kinderen. Ik was vanmorgen bij een loonbedrijf waar ze dus heel veel van die grote machines, dit is nog maar een kleintje, hè, want verderop, uh, jullie gaan nog veel grotere machines uh, zien. Ze worden ook steeds groter, hè? Uh, Oké. Okay. Ja, toch? <laughs> ja. Volgens mij kom jij niet boven het achterwiel van die tractor uit. Nee, ik denk van niet, nee. Ik <laughs> denk van niet. Nou heb ik net gehoord dat je, als je op de fiets bent, ze gaan nu fietsen... Ja, klopt. dat je beter even in de berm kan gaan staan... Oh, de tractor gaat rijden. Als ze langskomen, doe jij dat ook? Uh, Oké, okay, is goed. Oh, dat wist je nog niet? Uh, nee, ja, niet eigenlijk. Ik hoorde vanmorgen dat vooral jeugd en kinderen... die zijn zich niet bewust van de risico's... maar die nemen vaak ook enorme risico's. Ja, drie naast elkaar fietsen. Ja, ja ze, hebben, ze hebben niet door wat ruimte ze innemen. En voor de kinderen is het meer van... Nou, we gaan lekker fietsen en... We lopen even mee met de groep. Mee, ja. Maar de kinderen hebben meestal niet door... Uh, ja, dat zo'n zo zo tractor behoorlijk wat ruimte inneemt. En ze denken van, nou, wij fietsen daar, hij gaat er wel omheen. Maar Het is natuurlijk geen auto, het is een tractor met een behoorlijke breedte. En de ja. kinderen zijn zich daar toch niet bewust van... dat ze eigenlijk wel risico's nemen. Ja, niet achter elkaar te gaan fietsen of niet even in de bam te gaan duiken Nou, we hebben hier straks ook nog een demonstratie met een pop want we gaan natuurlijk geen echte, echte kinderen omver rijden maar ze gaan hier ook met poppen laten zien wat er gebeurt als zo'n voertuig uitzwaait, want het zwengt natuurlijk ook vaak uit Wat zei het u? Ga door Oh, nou dan gaat het zwaarlicht zeg maar, aan En dan ligt we in de, in de berm te wachten En als dan dat trekken voorbij is, dan mogen jullie weer verder fietsen Oh, kijk eens aan, snap je het? Ja, ik snap het heel goed. Ik nog niet helemaal. Leg het nog eens uit. Nou, uh, als, de, weet dat, als, een, als de trekker breder is dan 2,60 meter 60, gaat de, de, de, het zwaailicht aan. Ja. En als, als de weet dat, die jongens die in de berm staan, Tim en Niels... dan, ja. uh, dan, en die, dan gaan ze in de berm staan en is die, weer voorbij, is die weer voorbij, kunnen ze weer verder fietsen. En dan doet het zwaailicht dan weer uit? Nee, dan uh, moet hij aanlaten. Anders. Oh, het zwaailicht staat altijd aan? Ja, voor uh, andere mederijers. Juist. Mede... Nou, spannend. Ja, Heel spannend. Dit is nog maar de eerste machine. Zo gaan jullie lekker de ochtend hier door. Ja, met weet dat, een combijn en nog iets anders. Ik weet ja, niet hoe het heet. Ik Weet je wat dat is? Daar, die groene, die grote. Ja, dat is de combijn. Dat is een zelfrijdende aardappelrooi machine, heb ik vanmorgen geleerd. Ja, dat heb ik niet. Hey, geleerd. Kijk, hier. Dat weet ik dan weer. Ja, dat weet ik dus weer niet. Zeg veel succes. Ja, dankjewel. En de groeten, Lara, van ja. Korendijk. Was leuk. Mark Robin Visser vanochtend. In Korendijk. Over uh, grote landbouwvoertuigen. En het gevaar dat ze soms kunnen zijn. In combinatie met kinderen en kinderen die uh, er ook wel eens inrijden. Zes minuten voor half tien is het. From the good, I only painted a picture telling where we could be yeah Like heart a heart in a catchweight shooter, you done gave it away. You had it till you took your pick But I keep walking on, keep open doors, keep open forward that the card is yours. Keep holding on hold, 'cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm Het kan, hoorde u met bagin. Het is vier minuten voor half tien. Nu luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En ik wil nog eventjes met u naar een belangrijk moment vandaag. Dat de Tour de France in 2015 van start gaat in Utrecht, dat weten we wel. Maar vandaag zal ook duidelijk worden hoe de etappes in Nederland eruit gaan zien. En er zijn sterke aanwijzingen dat een van de ritten in Zeeland zal finishen. Maarten Ducro, wielercommentator bij ons bij de NOS. En Zeeuw natuurlijk, Maarten. Goedemorgen. Ja. Ja, goedemorgen, Waren. Hey, Hoewel ik... uh, de, de, de ja. echte om door mij een hoor. Oh, ach jee. <laughs> ja, nou, wij deelbar. niet hoor. Wij niet. Nee, gelukkig. Nee, Jouw raas zei het altijd tegen me. Goed. Nee, hey, Omroep Zeeland, als ik die site er even bij pak, daar staat Komst, tour de Frans naar Zeeland vandaag definitief. Ben je ook zo overtuigd van het feit dat ze naar uh, Zeeland komen? Ja, ja ik, uh, het wielegalen was afgelopen maandag en daar was uh, een behoorlijke hoeveelheid zeeuwen. En die komen alleen hun hok uit als ze uh, blij zijn, als er iets te melden is, want dan blijven ze <laughs> gewoon achter de dijken. En die, die grenzen van oor tot oor. En ze mochten niks zeggen, maar de blikken waren veel betekenend. Ze waren goed aan het lobbyen. Uh, Jan Jansen, die uh, komt uit Nooddorp. Het ligt net een beetje over de grens van Zeeland. En heeft uh, altijd met de Zeeuwen getraind, met raars en zo. En uh, ja, die waren heel, uh, heel beslist erover En die re relatie met, uh, vooral Jan Jansen met de toerdirectie, die is enorm goed. En uh, ja, de manier waarop hij zijn glas champagne hief... Uh, dat gaf mij wel de zekerheid dat hij niet aan het bluffen was... maar okay. dat hij echt wel meer wist. Ja, er zijn schijnen ook een heleboel hotelkamers al geregeld te zijn... gereserveerd in Zeeland, hoorden wij. Oh, nou, dan, ja, dan heb je al beter onderzoek gedaan dan ik. Want ik, ik ben wel gaan kijken hoe het zit met die start... en wat er door Zeeland is gereden... maar van die hotelkamers, dat wist ik nog niet. Dus het is al uh, aan, het, aan het lekken, dat is duidelijk. Ja. En, wat zou volgens jou de mooiste plek zijn in Zeeland om te fietsen? Uh, nou, de is wel heel goed. Maar we hebben natuurlijk uh, de, de eilanden die, die het meeste. De, de je gaat natuurlijk over die afsluitdijkrij, over die wind, uh, de stormvoetkering. En dan kom je per definitie door Walger en door Zuid-Beveland. Dat kan niet missen. Dat, uh, dat is, uh, dat hebben, die route hebben ze de vorige keer al gevolgd. Maar toen zijn ze er als een wervelwind doorheen gereden nee. in 2010 vanuit Rotterdam. En nu gaan ze daar wel uh, stoppen. En ik denk dat Goes wel een goede kans maakt om. Uh, om finish of startplaats te worden, of misschien wel allebei. Nou, dat zou wel bijzonder zijn, hè, als dat gebeurt. Ja, dat, dat zou inderdaad... Uh, want ik heb eens even gekeken, de, de Tour is natuurlijk al... Uh, die gaat voor de zesde keer nu in Nederland vertrekken. Uh, maar dan moeten ze als de wielen weer gaan naar, uh, naar Frankrijk terug. Uh, en dan is Zeeland al op zijn best een passage geweest. En als ze nu start- en finishplaats zou herbergen... Ja, dat zou een enorm uh, feest uh, teweeg brengen. Dat weet ik nog uit 2010. Dat was enorm wat er toen gebeurde. Uh, zoveel inwoners heeft Zeeland helemaal niet. En die komen dan uit alle hoeken en gaten naar dat, uh, naar dat prachtige land. Oké, okay. nou, ik hoor ook al dat de naam Terneuzen is gevallen. Uiteindelijk... Is het ook leuk om daar te fietsen? Want het is natuurlijk ontzettend zwaar. Het is de, de, vooral als de wind staat. Ja, de we hebben, we hebben uh, ook nog niet zo lang geleden de Giro in Nederland gehad. Ook in 2010. Dat is dan in mei. Mm -hmm. uh, maar dan hebben we natuurlijk iets meer kans op uh, ongeregeldheden in het weer in mei. Uh, in juli is het meestal wat minder. Maar ja, in Zeeland weet je het nooit. Maar toen hebben we prachtige etappes gezien uh, met wind... Uh, en wat nog, uh, wat ook wel heel erg voor Zeeland pleit, het is uh, een vrij lege provincie. Ze maken zich er wat zorgen over, want hij wordt steeds leger in tegenstelling tot de rest van Nederland. Mm. En dat maakt dat de wegen behoorlijk ruim zijn. Dat er, uh, die die, die de verkeersobstakels die wij hebben, die zijn in Zeeland toch een stuk minder. Dus okay. je hebt ook echt wel de ruimte om te koersen. En zo'n groot peloton met zo'n enorme karavaan als de Tour uh, om die herbergen. daar is Nederland heel goed voor geschikt. Nou, het is spannend. Uh, wachten af, Maarten. Dank je wel. Fijn dat je eventjes bij ons in de uitzending wilde komen. Graag gedaan, Laura. Laat hem hier dus hier op deze zender op Radio 1. Het is half tien. Ik geef het stokje door aan de collega's van de KRO. Ik wens u een hele fijne dag en heel fijn weekend. Dat heb ik alvast, althans. Sven Kokkelman, goedemorgen. Wat ga jij zo doen? Uh, de importeur van de elektronische sigaret reageert zometeen bij ons op de commotie van het RIVM... althans de conclusies van het RIVM... en de maatregelen die de staatssecretaris tegen die elektronische sigaret wil gaan nemen. Te horen al bij jullie. Mm -hmm. Verder, de Vereniging van Sociale Diensten gaat de Tweede Kamer vandaag uitleggen... dat het verplicht aan het werk zetten van mensen met een uitkering... een slecht idee is, gaat niet werken. En er is gedonder in Notarisland. Dat en meer, zo meteen bij de Kabel. Dit is Radio 1. Gaan we zo horen van je Sven, eerst naar Dorot voor het NOS -journaal. De curatoren van OWAD hebben de schuld van bijna 12 miljoen euro... aan de Rabobank afbetaald. De bank was de hoofdfinancier van de failliete reisorganisatie. Schuld is betaald uit de opbrengst van doorgestarte onderdelen... van de owad groep Staat nog steeds een schuld van enkele tientallen miljoenen euro's... aan andere partijen. Curatoren weten niet of... en wanneer die schulden worden afbetaald. Meldpunt Discriminatie in Amsterdam heeft bij RTL een klacht ingediend tegen Gordon. De klacht gaat over grappig bedoelde opmerkingen van de zanger tegen een Chinese kandidaat in Hollands Got Talent. Grappen schoten 13 mensen in het verkeerde keelgat. Althans, 13 mensen dienden een klacht in bij het meldpunt dat daarop een brief aan RTL stuurde met een verzoek om excuses. Op die brief is nog niet gereageerd. En de muur van Gerardsbergen keert terug in de Omloop het Nieuwsblad. De openingswedstrijd van het wielerseizoen in België. Vorig jaar ontbrak de helling in het parcours vanwege wegwerkzaamheden. Ook in 2011 hoefden de renners de muur niet over. Maar de koersdirectie zegt nu dat weer bij de traditie wordt aangeknoopt. Dat zijn de hoofdpunten verkeersinformatie nog eventjes, John Bakker. <laughs> ik ben ook niet weg te krijgen. Eerlijk, <laughs> ik vind het altijd wel gezellig. Ja. Nou ja, op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar staat bij Leidsendam nog altijd een file van 13 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Verkeer richting Den Haag kan vanaf knooppunt Burgerveen eventueel omrijden... via Sassenheim en Wassenaar over de A44. Ook nog vrij veel vertraging op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven... Tussen heel ver Beek en Oorschot 12 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de rijbaan richting Breda. En daar staat bij Oorschot nog 4 kilometer, maar de rijstroken zijn weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. En Kokkelman. De importeur van de elektronische sigaret waars, uh, uh, reageert op de waarschuwing van het RIVM. Strengere bijstandsregels doen meer kwaad dan goed, vinden de sociale diensten. Onderlinge onrust en wantrouwen bij notarissen. Facebook erkent Kosovo als onafhankelijk land... en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is bijna 4 over half 10. Dit is de Carol met Goedemorgen Nederland. Roy Heerkens is vanochtend in Rozendaal. Waar inbrekers bijna 100 Sinterklaas cadeautjes hebben gestolen... bij de Voedselbank. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. S. kokkelman is het adres en reacties kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland, De elektronische sigaretten en de shisha pennen zijn volgens het RIVM verslavend... en kunnen zeer giftige en kankerverwekkende stoffen bevatten. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid... gaat daarom de elektronische sigaret aanpakken in een brief van de Tweede Kamer... zegt hij met extra maatregelen te komen over de veiligheid... en de informatie aan de consument. U hoorde hem al eerder bij het Radio 1-journaal. Nu de reactie van de grootste importeur van elektronische sigaretten in Nederland. Uh, e-smoking is dat. En de directeur van e-smoking heet Jarno van Galen. Goedemorgen, meneer van Galen. Goedemorgen, meneer Kokkeman. Wat is uw reactie op de waarschuwing van het RIVM en de maatregelen die de staatssecretaris aankondigt? Uh, de maatregelen die de staatssecretaris aankondigt lijken mij nogal overbodig. Daar uh, Europa al regelgeving aan het voorbereiden is. Daar wil hij niet op wachten? Daar wil hij niet op wachten, nee. nee dat, dat lijkt me wat onzinnig, uh, omdat... Uh, Europa, uh, althans het Europees Parlement vorige maand juist heeft gezegd dat uh, zij het wel heel vreemd zouden vinden... als de elektronische sigaret minder goed verkrijgbaar zou zijn dan uh, de veel schadelijkere normale sigaret. Uh, de waarschuwing van het RIVM overigens is... Of het artikel van het AD is, is gebaseerd op een factsheet van het RIVM dat ja. vorige maand is uitgebracht. Ja. Uh, en het RIVM heeft zelf geen onderzoek gedaan, laat dat wel heel duidelijk zijn. Ze hebben geshopt in wat onderzoeken uh, wereldwijd van jaren terug... En het klopt inderdaad dat uh, de FDA, uh, de Amerikaanse, uh, ja. Uh, nou ja... Maar, maar even terug naar de maatregelen van ja? de staatssecretaris. Want de staatssecretaris gaat kijken of uh, uw product voldoet aan de warenwet. Voldoet ja. het daaraan? Ja. Ook aan de veiligheidseisen? Ja. Dus wat dat betreft zegt u dat onder, uh, onderzoek is overbodig? Uh, van het RIVM? Nee, van de staatssecretaris, want dat wil hij gaan onderzoeken. Uh, ja, hij mag dat onderzoeken. Dat, dat, is, dat is een goed recht. Maar uh, de producten voldoen aan de warenwet. Dan de schadelijkheid van die sigaret. Uh, ja, hij is schadelijk. Althans, uh, als je nicotine daarin uh, betrekt. In die beschouwing. Nou ja, er zitten ook andere giftige stoffen in. Ja, daar, daar wilde ik net wat over zeggen. Uh, de FDA heeft een onderzoek gedaan en heeft daarbij één sigaret gevonden. Dat is in 2009 geweest, waar inderdaad vervuiling in zat. Die kankerverwekkend zou kunnen zijn. Uh, ja. Zo wordt het ook omschreven in de infectie van het RIVM zelf. Alleen de FDA heeft dat wat anders verwoord. Nou ja, mond- en keelirritatie, duizeligheid, misselijkheid. Ja, die mond- en keelirritatie is logisch. Uh, dat, dat is de damp, hè. Dat is overigens ook het effect dat, uh, dat veel uh, rokers zoeken. Want anders is het geen volwaardige uh, uh, vervanger. Um, RIVM heeft wel begin dit jaar zelf onderzoek gedaan... naar hoe dat dan populair heet, de Pen. Dat is gewoon een e-sigaret zonder nicotine. En hij heeft daarin nog geconcludeerd dat die helemaal niet schadelijk is. Dus dat is wel wat vreemd. Maar de e-sigaret zelf dus wel? Uh, nee, kijk, u moet het onderscheid goed maken tussen de e-sigaret, e dus de waterdamp die eruit komt en de nicotine die er eventueel bij zit. De nicotine is schadelijk, uh, daarvoor waarschuwen wij ook, dat, dat zeggen wij ook, daar doen we helemaal niet moeilijk over. Uh, maar de waterdamp is, is niet schadelijk, Want dat heeft het RIVM eerder dit jaar zelf ook geconcludeerd. Maar het RIVM zegt ook, soms staat op de navulpatronen dat ze nicotinevrij zijn uh, en dat is volgens het RIVM niet het geval. In een klein percentage, in datzelfde Amerikaanse onderzoek, is dat inderdaad geconstateerd. en Dat, dat is heel vervelend. Uh, alleen, ik kan me herinneren dat er ook in uh, melkpoeder geproduceerd in, in China uh, ook vervuiling is aangetroffen. Dat betekent niet dat melkpoeder wereldwijd verboden zou moeten worden. Het is uh, oh ja. natuurlijk vervelend dat... Uh, de, de, de, ver, de vergelijking tussen een elektronische sigaret en melkpoeder gaat misschien wat ver of niet? Nee, wat ik bedoel aan te geven is dat uh, uh, in een heel klein percentage van uh, bepaalde producten inderdaad vervuiling kan zitten. Uh, en Dat is vervelend, maar dat kun je daar nog niet op de hele productgroep betrekken. Maar goed, het RIVM uh, waarschuwt nu en zegt ook Hou die sigaretten uit de buurt van zwangere vrouwen Bijvoorbeeld uit de buurt van kinderen ja, Met andere woorden zo onschuldig uh, is het allemaal niet uh, dan uh, een, een zwangere vrouw moet, in de, moet inderdaad geen e sigaret gebruiken Daar waarschuwen wij ook voor Maar dat is gelegen in het feit dat, in, dat, dat je geen nicotine tot je moet nemen Als je zwanger bent Goed, en, gaat u... en over die kinderen, ik heb het artikel net even doorgelezen. Er staat, ja, tot we meer weten kun je het beter niet bij kinderen gebruiken. Uh, maar ja, dat, uh, het voldoet aan, aan alle eisen van de waardewet. Uh, dus uh, ik, zie, ik zie daar niet zo heel veel probleem in. Maar goed, u zegt ook, het is, een, uh, het is ongezond. Als je de variant met nicotine neemt, is dat inderdaad ongezond. En de variant zonder nicotine? Is niet ongezond. En daar komen geen giftige stoffen vrij? Nee. En je krijgt geen mond- en keelirritaties? Jawel. Dan is het toch niet gezond? Uh, nee, maar goed, je prikkelt de mond in de keel. Uh, dat is het effect dat men wil bereiken. Dat, uh, dat, dat komt door de waterdamp. Maar dan is het uh, toch niet gezond? Ik zie niet in waarom uh, prikkeling daarvan ongezond is. Maar dat zegt het ergens nou, ja. zelf ook in het onderzoek eerder dit jaar. Dat nou, is niet ongezond. Nou ja, mond- en keelirritaties, droge hoest. dat is toch... Als je het niet doet, krijg je het niet. Du klopt. Dus is die sigaret toch ongezond? Ook al zit er geen nicotine in. Op het moment dat je met een, een baksteen over je huid wrijft. dan uh, uh, geeft dat ook wat irritatie. Dat maakt het niet per definitie ongezond. Nou, wel als je. Het lijkt mij heel ongezond om met een baksteen over je huid te gaan wrijven. In beginsel wel, maar ik bedoel aan te geven dat. Uh, uh, de irritatie op zich niet ongezond is. Dat begrijp ik niet. U begrijpt het niet. Ik, ik zou niet zo goed weten hoe ik dat dan nog beter kan... Uh... Irritatie lijkt me per definitie niet gezond. Want als je gezond bent, heb je de irritatie niet. Nee, ik, ja, ik, ik ben het niet met u eens. De, de, de, u u, dat, vindt, u de... vindt irritatie van, van mond en, en keel vindt u gezond? Nou, het RIVM heeft eerder dit jaar ook gezegd dat inderdaad de mond- en keelirritatie op zichzelf niet, uh, niet, niet ertoe leidt dat het product schadelijk is. Het, het, gaat, het, het, het leidt niet tot schadelijkheid als je wat mond- en keelirritatie zou hebben. Ja, goed. In ieder geval, u vindt de commotie dus uh, het overdreven? Mag ik het zo samenvatten? Ik vind dat het AD een, een merkwaardig artikel heeft geschreven waarin ze... Uh, ja, het gaat mij niet om het AD, het gaat mij nu om wat het RIVM vanochtend ook op deze zender zei en de staatssecretaris en een reactie daarop. Ik vind dat sterk overdreven, ja. Ik dank u zeer. Jarno ja. van Galen, directeur van e-smoking. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Als dat kabinet ligt, dames en heren, dan moeten bijstandsgerechtigden binnenkort verplicht vrijwilligerswerk gaan doen. Slecht idee, vindt René Paas van DIVOZA, dat is de Vereniging van Sociale Diensten. Vandaag mag hij aan de Tweede Kamer gaan uitleggen wat hij ervan vindt. Meneer Paas, goedemorgen. Nou, dat weten we dan dus al. Een slecht idee. Waarom is het Goeiemorgen, een slecht idee? Ja, dat heb goed gezegd. Ja, ja waarom? Uh, de, uh, de, de, die tegenstatie is onderdeel van een breder pakket, uh, waarin de gem gemeenten heel veel extra regels krijgen met de beste bedoelingen, maar ze schieten er een doel voorbij. Om de tegenprestatie terug te komen, dat kan nu al. We kunnen nu al iets terugvragen voor een uitkering. Het enige verschil is dat gemeenten nu worden verplicht... om het aan iedereen die de bijstand krijgt op te leggen. Dat is moeilijk werk, dat is hartstikke veel werk. En het is capaciteit die we niet hebben, want het zal niemand ontgaan dat het momenteel heel erg druk is in de bijstand. Dus je moet je voorstellen dat gemeenten momenteel op zaterdagmorgen extra drijlploegen hebben om de vele aanvragen te behandelen. En sociale diensten zijn er niet voor om vrijwilligerswerk aan te bieden, dat kan af en toe helpen. Ja. Maar ze zijn er voor om mensen aan het werk te krijgen. En ja. alle energie die we steken in verplichte figuren gaat van die inspanning af. Maar meneer Paas, er zijn ook voorbeelden van gemeenten die mensen met een bijstandsuitkering bijvoorbeeld... Trottoirs laten repareren. Dus, uh, en dan krijgen ze tevens een opleiding, straat te maken erbij. Met uh, de, de bijbedoeling om ze vervolgens weer sneller aan het werk te krijgen. Ja, er zijn twee dingen die altijd door elkaar lopen. Reïntegreren doen we al heel lang. Dat doen we al ver voordat er werd een bijstand werd ingevoerd. Uh, dat je mensen zegt: het wordt tijd dat je een vak leert. Of het wordt tijd dat je arbeidsritme opdoet. En het is dus goed voor jou dat je aan de slag gaat. Ja, dus met... sociale diensten doen dat al jaren. Wat nu nieuw is is de verplichting aan gemeenten om aan iedereen, dus alle 400.000 mensen die nu in de bijstand zitten, vrijwilligerswerk aan te bieden. Nou, dat is, als, als dat echt zo bedoeld is als het is opgeschreven, dan hebben we heel veel extra werk waar we de capaciteit niet voor hebben. En dat gaat verhinderen dat we succesvol worden in dat waar het eigenlijk voor bedoeld was, ja. namelijk mensen aan het werk helpen. Is trouwens een merkwaardige term, verplicht vrijwilligerswerk. Ja, de vraag is of het bestaat. Er zijn allerlei... Divos is een vereniging van ambtenaren, dus wij permitteren ons geen politieke opvatting over de juistheid van dat soort dingen. Maar wij kijken naar hoe uitvoerbaar is het. En dan zeggen we, ja, het kost geweldig veel capaciteit. Hoeveel? 100% nou ja, we kunnen ons er bijna geen voorstelling van maken hoe moeilijk het is. Mensen die soms jarenlang niet hebben gewerkt. Ja. Mensen waarvan alles mee is. Mensen die niet geliefd zijn, zelfs niet in de kringen waar ze vrijwilligerswerk moeten doen. Om die allemaal, zelfs als ze dat zelf niet willen, aan het vrijwilligerswerk. Ja, maar ja, je maar krijgt, vraag, je, maar, je nee, je krijgt vraag, een uitkering. Daar mag je toch van, even van ja, verwachten dat, dat de, mensen de vraag, dan toch iets terug doen. En gaan, ja, ik, snap uh, ik snap die reflex heel goed. Zelfs mensen die een uitkering hebben, begrijpen dat heel goed. Dus uh, die keren dat we mensen aan het werk hebben gezet, dat ja. gebeurt namelijk heel vaak, hè. Ja van de reintegratie, ja. is, een van de dingen, een, is een van de dingen die mensen het allermooiste vinden, dat ze iets terugdoen voor hun uitkering, want niemand vindt het leuk om zijn hand op te houden. Maar nou even naar de, dat, de uitvoerbaarheid. Dat, de, dat, is, dat, dat is nu wel al ding in orde. Het helpt alleen niet als je zoveel energie moet vermorsen in tijden waarin het hartstikke druk is, ja. we krijgen er geen cent bij, we krijgen er geen mens bij, ja. aan een, een inspanning die niet leidt tot aan het werk krijgen. Goed, dan naar de, de, uitvo is niet bedoeld. Dan naar de uitvoerbaarheid. U zegt dat, dat, le dat, dat legt een enorme druk op het, uh, op het ambtelijk apparaat. Hoeveel extra geld gaat? Het kost eigenlijk als je dit zou invoeren? En wij worden aangeslagen voor het totale pakket dat hiervoor ligt. Want het gaat niet alleen over de tegenprestatie, het is een compleet wetspakket. Dat gaat over de, de WWB-maatregelen, de maatregelen in de wet, werk en bijstand. Ja. Daar zit van alles in. En het kabinet heeft gewoon gezegd: daar gaan wij 100 miljoen mee verdienen. Dus het voelt ook in een blinde sanctiemachine. Als je een paar ja. kleine overtredingen maakt, dan krijg je gegarandeerd drie maanden geen uitkering meer. Ja. moet je je voorstellen dat je. In, in de bijstand zit en sowieso al geen cent te maken hebt. Ja. Wat er gebeurt als je drie maanden geen cent krijgt. Maar dat is een je politiek oordeel, meneer oordeel, oordeel oordeel. Ik heb gedaan. Dat is toch een politiek dat oordeel? Ik... Nee, ik heb het over de uitvoerbaarheid. Ik zit, zit, zit te waarschuwen voor de consequenties. De consequentie is dat als je nu geen cent hebt en je krijgt drie maanden geen uitkering. dat diezelfde gemeente die, uh, die verplicht van de wetgever moet opleggen dat je de ja. zwaarste sanctie krijgt. Ja. omdat je een keer niet netjes op een sollicitatie ja. was, mag ik maar zo dat die straks mag aandwijlen uh, wat er ondertussen is gebeurd. Je hebt ja. drie maanden geen huur betaald, dus je ja. bent uit je huis gezet. Je hebt je energie niet betaald, je bent wanbetaler bij de zorgverzekeraar. Juist. Je schuldenlast is toegenomen. Ja. Dus als je denkt dat je de wereld helpt beter maakt met dit soort wetten... dan is het wel goed om even heel goed te luisteren naar de uitspraken En daarvoor ga ik vanmiddag naar Den Haag. Goed zo, ik wens u veel plezier daar in de Tweede Kamer. Dank u wel. Hartelijk dank. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De morning-after-pil, Norlevo... die werkt niet voldoende bij vrouwen die zwaarder zijn dan 80 kilo. Hoe kan dat eigenlijk? En wat moet je dan doen als die pil niet werkt? Lisbeth Schepers is gynaecoloog van het Maastricht Universitair Centrum... en heeft het antwoord. In principe is het zo dat de Norlevo een morning-after-pil is... die niet helemaal hetzelfde is als de gewone pil. Dit heeft ter geruststelling. De gewone pil is absoluut... ...veilig ook bij mensen met overgewicht. Het zou kunnen zijn dat het toch te maken heeft met de verdeling van het medicijn over een bepaald volume. Uh, maar dus, het zou in theorie ook kunnen zijn dat je misschien bij overgewicht een hogere dosis nodig hebt. Het ligt alleen dat dat niet onderzocht is. Dus je kunt niet automatisch zeggen dat je dan een hogere dosis moet geven en dat het dan wel veilig is. Gelukkig is er wel een alternatief en dat is een morning after spiraaltje... Dus op het moment dat er echt twijfel bestaat, heb je nog een plan B. Al dus, het antwoord van de gynaecoloog. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.karo.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Rozendaal. Met Vida en Al aangekomen daar, Roy Herkens In het centrum van Rozendaal. klein pandje. Ik loop het uh, nu binnen. Een oud uh, gemeentepand. Helemaal niet beveiligd, denk ik, hè? Nee, is niet beveiligd. Dus, het uh... Wij gebruiken het in anti-kraak uh, overeenkomst, zeg maar. dan loop ik hier eventjes door uh, een grote hal. Een klein gangetje in en daar staat uh, een houten plaat. En het glas, dat ligt er nog eigenlijk uh, naast. In Indigelen In Dichelen, ja, want men heeft die ruit met een baksteen uh, ingeslagen. En uh, langs dat raam is men naar binnen geklommen. Ja, inbrekers, uh, die hebben hier een raampje ingetikt. Um, schade is nog te overzien. Als het gaat om het pand, althans. Als het om het pand gaat, is de schade goed overzien, ja. Maar de inbrekers hebben wel bijna 100 cadeautjes gestolen... van de stichting Goed Ontmoet uit Roosendaal. Dat is inderdaad waar. Naast wat keukenapparatuur en, uh, en laptop en dat soort dingen... hebben ze inderdaad uh, een honderdtal, uh, ruim honderdtal cadeautjes voor de kinderen gestolen. Ja, er stonden hier 13 zakken klaar uh, Opnaam met tien cadeautjes per zak. Als ik eventjes weer eventjes naar de grote hal ga, dan uh, kom ik bij, uh, bij de kratten. Ja, waarde van de artikelen 5 à 10 euro per stuk. En de verontwaardiging was enorm. De verontwaardiging is uh, veel groter dan, uh, dan de waarde die de, waar het eigenlijk om gaat. Het gaat toch gewoon om de gedachte die erachter zit. Ja, want wat waren de eerste woorden die u te binnen schoten? Welke idioot had het nou in zijn hersens om bij een voedselbank te gaan inbreken? Er is één bank waar je nooit inbreekt, dat is een voedselbank. En ja, dat, dat zijn je eerste gedachten. En dan vervolgens ga je kijken van ja, wat is er dan precies weggehaald? Wat is de schade? Hoe is het met de vrijwilligers? Hoe lossen we het op? Wim van Overveld van de stichting Goed Ontmoet. Ja, in de centrale hal staan de kratten klaar en daar zitten, liggen nog wel wat, uh, wat zakken. Met snoepgoed. Ik zie pepernoten, ik zie schuimpjes. Um, alle andere lekkernijen, wat is, wat is dit? Even kijken in deze krap. Ja, dit is, dit is noga. Dat ligt er allemaal nog wel, vrijwilliger Hans Baars. Ja, dat ligt er nog wel. Maar het voornaamste hebben ze mee naar huis genomen om te proberen aan te vullen dat er nog resterende pakketten gemaakt kunnen worden voor de kinderen die nou mispakken. En zijn de cadeautjes te vervangen op zo'n korte termijn? Moeilijk. Moeilijk, maar we doen ons best. Want we kunnen die kinderen niet zonder zetten. Nee, want wat gebeurt er om de cadeautjes te vervangen? Nou, op dit moment uh, heeft uh, zeg maar alle berichtgeving een heel positief effect uh, op een en ander. En dat betekent dat we uh, zover zijn dat we alle kinderen wel uh, hun cadeautje kunnen uh, geven. Maar helaas is er ook een laptop weg met een hoop informatie. Uh, die we eigenlijk daarbij nodig hebben. Dus we hebben nu gezegd, alles wat nu binnenkomt... laten we dan bewijzen van uitzondering... de kinderen van deze, van deze plek een kerstcadeautje gaan geven. Dan hebben jullie iets meer tijd om alle namen te verzamelen. Dan hebben we meer tijd om het allemaal op een rijtje te zetten en alles weer rustig te organiseren. Want in drie, vier dagen tijd gaat dat niet lukken. Je zou kunnen zeggen, het is misschien ook wel een goede stunt op deze manier. Want jullie komen in het aandacht, iedereen uh, spreekt er schande van en jullie krijgen vervolgens allerlei extraatjes vanuit het land. Ja, je kunt het zelf niet bedenken, maar het is wel heel positief dat het zo uitpakt. Hè. Blijkbaar zit het ook bij de mensen nog een hoop goed gevoel. En uh, Nou ja, dat is hardverwarmend. Ja, misschien heeft oud-crimineel John Janssen uit Breda nog wat voor jullie over. Ja, ja hij, hij kan melden. Ja, ja. Nadat hij 2,5 miljoen euro won bij de staatsloterij... besloot hij een donatie te doen aan de Voedselbank in Breda, jullie buren. Dat klopt, ja. Heb ik ook gelezen in de krant en uh, overal gehoord. Dus ja. als je zin heeft, hij mag bellen hoor. Wij staan er voor open. Het personeel uh, staat er voor open. En uh, er komen dus ook uh, cadeautjes deze kant op... voor de kinderen van de Voedselbank in Roosendaal. Bijdrage was dat van Roy Heerkens. Straks kosovaren door het dolle heen... want volgens Facebook zijn ze onafhankelijk. Maar eerst... 3, 2, 1, go... Deze dag, 1990. De Iron Lady of the Western World. U hoorde het er zelf zeggen, Margaret Thatcher, the Iron Lady. Een bijnaam die de Russen haar gaven. Deze dag in 1990 verliet de Britse premier voor het laatst. Downing Street nummer 10. Voormalig correspondent Peter Brussen heeft haar zien komen... en zag haar ook weer gaan. Zij was een hele ijverige, ambitieuze... ...kruideniersdochter uit een provinciestadje. En haar vader uh, was echt een man die zei heel hard werken, heel sober. En uh, daar was ook bij haar een huis, daar was, was helemaal niets. Er waren geen, geen uh, stofzuigers, er waren geen wasmachines, er was helemaal niks. Ze was een enorme patriot. En wilde absoluut uh, iets bereiken, wisten niet dat het politiek was. Dat hebben mensen tegen haar moeten zeggen en die zegt van, Margaret, jij moet eigenlijk de politiek in. I'm dubbed as a reactionary, Maggie Thatcher, reactionary. Well, Mr. Chairman, there's a lot to react against. Dat was een ongelofelijke afkeer van. Socialisten en alles wat de overheid was. Want je moest het zelf doen, je moest zelf werken, je moest zelf je kost verdienen. Ik presume this is to enable us to sweep Britain clean of socialism. Nou, en ik heb er eigenlijk het beste leren kennen. Dat was in 1979, bij de verkiezingen van 1979. Toen was Labour was aan het bewind. En het ging heel slecht met Labor. En het ging echt. En de vakbonden die gijzelden de, de regering. Dus toen heeft zij haar kans heeft zij, uh, genomen. En ik zag haar dus op die campagnes. En dat was fantastisch. Was dat zoals zij dat deed. Met een enthousiasme. En met een passie. En overal met mensen praten. En zeggen: ze van hoe, hoe doe je dat dan? En wat is het dan? En wil je ook wat? En, en voor jouw kinderen. Ja, ik was daar zeer van onder indruk. Niet alleen ik, maar een heleboel mensen. Dus ik, ik schreef ook weer van: ja, de. Uh, de enige die passie heeft bij deze campagne is Fletcher. Maar ik werkte, ik was correspondent van de volkskant. De volkskant, zoals je misschien was, was toen zeer links. Dus de volgende dag stond er in de volkskant, Fletcher mist passie. Waarop ik zei, mist passie. Ongelooflijk. Ja, je maakt altijd grappen. En bovendien, rechtse mensen kunnen geen passie hebben. Dat was, dat, dat was zoiets raars. Men vond dat zoiets vreemds dat ik dat gezegd had. Dus dan hebben ze maar dat veranderd. En ja, dat is het rare van die Thatcher. Die heeft tegelijkertijd is geadoreerd door een heleboel mensen. Maar ook, ja, verketterd en echt gehaat. Peter over de Iron Lady. Deze dag in 1990 trok ze voor het laatst... de deur van Downing Street 10 achter zich dicht. En dan gaan we. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. We een indenisje door naar het laatste onderwerp van dit eerste half uur. Feest en vreugde in Kosovo. nadat het land door Facebook is erkend als onafhankelijk. Mitra Nazar, onze vrouw daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Sinds wanneer bepaalt Facebook of een land onafhankelijk is... Ja, sinds, sinds nu. Uh, nee, Facebook is natuurlijk niet uh, in, de, in de positie om een land uh, te erkennen. En dat heeft uh, Facebook ook met nadruk uh, gezegd bij, uh, na deze actie. Uh, maar uh, het, het is volgens Facebook uh, vooral gebaseerd op, op ja, user-generated content. Dus eigenlijk hè, wat Facebook-gebruikers verlangen. En in dit geval... Uh, hebben de Kosovaren een, een behoorlijke campagne gevoerd... Om, uh, ja, om erkend te worden op het uh, grootste sociale uh, netwerk-site van, van de wereld. En dat, dat is gelukt. Facebook heeft daar uh, gehoor aan gegeven. Ja, wat hebben ze gedaan dan, die Kosovaren? En ze hebben een campagne gevoerd online, uiteraard uh, uh, een, een, een petitie met uh, ja, meer dan 7.000 handtekeningen verzameld. Met een bericht uh, gericht uh, rechtstreeks aan Mark Zuckerberg, de eigenaar van Facebook. Uh, wij willen dat Facebook uh, Kosovo erkent als onafhankelijke staat... En dat, en dat is gelukt. En die campagne gaat nog veel, veel verder dan Facebook alleen. Want uh, er wordt een, een blokje Kosovaanse wiskids die hier uh, fulltime op zitten. Ze roepen alle websites op om, uh, om de locatie Kosovo toe te voegen. En uh, bijvoorbeeld LinkedIn en Google hebben het al gedaan. Google Maps heeft begin dit jaar zelfs al een grens getrokken op de kaart tussen Servië en Kosovo. En deze campagne roept de Kosovaren op om steeds, dus als ze op een website komen waar ze zich niet als Kosovaar kunnen registreren, om dan een mailtje te sturen naar de eigenaar met de vraag om Kosovo toe te voegen. Dus dat is schaande. Sociale media zijn heel belangrijk tegenwoordig, ook in economisch opzicht. Is dat ook de reden waarom de premier zo ongeveer de vlag heeft uitgestoken ook? Ja, zelfs de premier heeft gereageerd. Uh, volgens hem is het inderdaad belangrijk voor, voor het ondernemingsklimaat. Uh, kijk, buitenlandse investeerders, buitenlandse bedrijven kunnen nu gerichte marketing voeren op Kosovo uh, via Facebook, wat natuurlijk veel gebe gebeurt. Hè. Uh, en en andersom kunnen lokale ondernemers zich ook beter profileren als Kosovo's bedrijf. Want Adverteren op Facebook wordt, wordt steeds groter. En het was, was nooit echt te bepalen wat voor markt er in Kosovo was. Ja. Omdat Kosovaar, uh, zich uh, of in Servië geregistreerd stonden of in Albanië. En nu, nu komt dat naar buiten, nu wordt het duidelijk. En ja, de hoop is zelfs voor, voor meer buitenlandse investeerders uiteindelijk. Uh, omdat er nu een beter beeld te vormen is uh, van de markt uh, in Kosovo. En dan is vervolgens de vraag ook hoe er in Servië is gereageerd. <lacht> Want in Servië lopen nogal wat mensen rond die nog steeds aanspraak denken te kunnen maken op dat uh, stuk. Uh, grondgebied. Ja, er is geen, geen officiële reactie uit Servië... in tegenstelling tot de conservatiepolitici. Die hebben de, de Servische politici zich stilgehouden. gehouden. We staan het ook niet echt bekend uh, hier om, uh, om een grote kennis en betrokkenheid uh, op de sociale media, moet ik zeggen. Maar uh, Servische Facebookgebruikers... ja, ik, ik heb uh, op de Facebookpagina Kosovo is de Servië... want uh, volgens veel Serviërs is dat, uh, is dat uh, nog de realiteit... Er uh, wordt wel gereageerd uh, en, en er wordt vooral gezegd... Uh, ja, daar zullen de Albanese wel, wel flink voor hebben betaald uh, aan Facebook. Dus ja, er wordt een beetje gelaten gereageerd. Maar ja, voor veel Serviërs is dit natuurlijk wel een pijnpunt. En misschien uh, raakt Facebook hier wel wat uh, servische gebruikers door kwijt. In ieder geval is het feest in Kosovo. Ik dank je wel, Mitra Nazar, vanaf de Balkan. Zometeen, dames en heren, notarissen zijn boos op hun eigen belangenvereniging... en een humeur van Henk Spaan. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. Bet RKC. Nu schiet het zacht in. Gaat de bal op de paal. Heereveen, go-end En daar komt de kopbal en de het open. Wat Groningen. heel veel langs de tegenstander gaat dan liggen. En om kwart voor 9, Heracles Utrecht. Er wordt binnengewerkt. Nee, we zijn op de lijn liggen. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk op zwitserleven.nl. Wilt u met gerichte DM-acties meer klanten binnenhalen? Waar een wil is, is cent.